Uur. Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Groningers kunnen aftellen naar oktober... Er was al langer bekend dat de gaskraan dichtgedraaid zou worden... maar een datum was er alleen nog niet. Tot nu, op 1 oktober, gaat de Groningse gaswinning naar nul. Al wordt de gasinstallatie nog niet meteen afgebroken... vertelt verslaggever Mark Hamer. Op dit moment staat het Groningenveld op de waakvlam, zoals dat heet. Dat betekent dat er beperkt gas omhoog wordt gehaald. Vanaf 1 oktober gaat die waakvlam dan uit. Maar in extreme omstandigheden kan het nodig zijn... om toch nog wat gas uit Groningen omhoog te halen. De gasputten blijven nog een jaar... Open voor het geval dat het heel koud wordt. Op 1 oktober volgend jaar kunnen Groningers dan echt de taart in de champagne in huis halen. Want dan stopt de gaswinning definitief. De politie in Delft is bezig met een klopjacht. Vanmiddag loste een jongen vanaf een fiets meerdere schoten en ging er daarna vandoor. Volgens omstanders schoot hij zeker vier keer. Niemand raakte gewond. De politie heeft de omgeving nu afgezit en is nog op zoek naar hem. Onderwijsminister Wiersma had van premier Rutte best mogen blijven, dat zegt hij. Gisteravond legde Wiersma zijn werk neer na de zoveelste melding over grensoverschrijdend gedrag. Maar volgens Rutte was dat niet nodig en staat de deur bij de VVD altijd open voor hem. Voor de zomervakantie willen ze een opvolger voor Wiersma aanwijzen. Hoi, ik ben Charda en ik ben bijna blind. Ja, dat heb je misschien wel eens voorbij zien komen op TikTok. Want zo begint Charda Struik, de nieuwe bijna blinde burgemeester van Leidendorp, al haar video's. Maar als het aan het kabinet ligt, zie je straks ze niet meer voorbij komen op je For You page. Want die wil dat alle ambtenaren de Chinese app verwijderen, omdat het land op die manier kan spioneren. Maar Charda blijft gewoon lekker blindfluencen, zoals ze het zelf noemt, ook met haar nieuwe baan, want ze zegt dat het een goede manier is om contact te houden met haar volgers. Heb ik nog wat weer voor je. Vanuit het westen komt er iets meer bewolking aan. Het is nog een graadje of 23. En vanavond blijft het ook nog lang warm, boven de 20 graden dus. Morgen ook weer lekker veel zon en dan maximaal 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan maar twee files in de regio. Op de A4 Amsterdam Den Haag bij Roelofaansveen. Vijf minuten verdraging. En op de A6 Muiden Lelystad bij Lelystad is het oponthoud. Tien minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. zomerhit.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 Could you somehow get out of this conversation here? It looks look stunning, this don't ask that question here. This is my only fear—that we become beautiful people.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 World to try your love. They the only love that can bring peace in try love. So won't you try, y -y -y -y -y. try, try, try, try your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 With my love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 My sweet desire You are the air The moon that's in the sky I see the reefs glow on all the people Yes, I know That I'm so deep in love Day after day I'm feeling very happy Since you came I knew you were the one I want a to keep me going baby I close my eyes and all I dream is you Sing, see, see, see, see my dream around Sing, sing, see my dream around see, sing my dream around Do do do do do do do see my dream I wanted to stay here beside me honey Put your leaves on mine and take my mind tonight You are my life, my star, my rain and fire All I can do is dream it always read Day after day I'm feeling very happy Since you came and knew you were the one Me going, baby. I close my eyes and all I do is you. See, see, see, see my dream around. Do, do, do, do, do, do, do, see my dream around.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 Door. Oh mijn god, wat is het goh, het lijkt hier wel op Jordi Shore. Elke keer dezelfde diepes, letterlijk dezelfde liedjes. Zo gaat dit elke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 Hey, hey. En waar is dat feestje hey, met iedereen, die geen ruggegaat, nee hey. Alle clichés, we en één, zing met ons hey, hey. mee hey. En hier staan we dan, mijn ruggen gaat en ik Mijn bier is doodgeslagen, ik drink bako zonder prikken. Waarom ben ik elke keer weer bang dat ik iets mis? Dit is de ruggegaat remix <middels> Waarom ben ik elke keer weer bang dat ik iets mis? Mijn de ruggegaat demis Ik wil niet meer weten wie ik ben Ik heb bladstukken van een sigaret In mijn gloedieuwenwitte open en mijn rug. We gaan in de Polonaise, hoe gaat En ik zie FM voor Zandvoort en de regio. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Presentator, zanger en acteur Willem Nijholt is overleden. Hij begon zijn carrière bij het cabaret van Wim Sonneveld... en werd bekend in de jaren zestig door de tv-serie Oebele. Daarna beleefde hij grote successen in televisieseries als De Stille Kracht en Willem van Oranje. Willem Nijholt was 88 jaar. Twee Russen die zijn veroordeeld voor het neerhalen van vlucht MH17... zijn op de nieuwe sanctielijst van de Europese Unie geplaatst. Ook twee legeronderdelen die belangrijk waren voor het afvuren van de bukraket staan op de lijst. Modeketen Score is failliet verklaard door de rechtbank. Hoe dat komt is niet duidelijk. Het bedrijf heeft zo'n 50 winkels in diverse steden. Dan het weer. Het blijft lang warm en droog vanavond bij ruim 30 graden. Dit is ZFM Zandvoort! Emergency! Aging Dr. Beat! Emergency! Let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 Alles al houdt bij mij dat je Alles al houdt bij mij dat je Altijd, altijd Alles al so houdt bij mij dat je Alles al so houdt bij mij Jij was mijn ruiter, jij was mijn gasolien We vechten te lang en dat willen we niet inzien Jij hebt me even verteld that I am the one you need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 Siek wat je hebt gedaan, heb ik Ik heb het, ti ik Su questa amicizia nuova ik heb een vergeven. Op deze nieuwe vriendschap, Oh oh oh oh Oh oh oh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 Cosa che fatto, è fatto io chiedo, Scusa, e fatto e però chiesto ik da mi sorriso lo ti porgunar su questa amicizia nuova pace sì rosa. perdono qui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 Als che wel wat fatto io però chiedo, het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Regala nel sorriso, yo ti borg una. Su questa amicizia nuova pace, sì. Perché so come sono e fatti chiedo. Perdon. Se quel che fatto è fatto, io però chiedo. Regala nel sorriso, yo ti borg una. Su questa amicizia nuova pace, sì. Perché so come sono e fatti chiedo. Scusa Een hele zomerlang Zandvoort als bruisende wapbaas. Ook in de zomer. CFM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 prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief. Gevonden, dan stort ze hart vol met al het liefst uit Londen. Oh,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 To so have fun now, dig out them, dig out them, dig out them. I'm gonna make you sing. I want to have sex on the beach And so she has in ik on earth i know i travel all the roads you tot zover het ritme van zfvr via de kabel op 104.5